De VS begint vandaag met de ebola-controle op luchthavens. Op luchthaven JFK in New York moeten passagiers uit de getroffen West-Afrikaanse landen een vragenlijst invullen en wordt hun temperatuur opgenomen. Volgende week beginnen ook luchthavens in Washington, Chicago en Atlanta met de controles. Bijna alle passagiers uit West-Afrika reizen via deze grote vliegvelden naar de VS.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 Het weer, veel bewolking vandaag en ook enkele buien. Wel schijnt ook af en toe de zon, het is zo'n 17 graden. Morgen ongeveer net zo warm. De dag begint droog en met wat zon, later gaat het regenen. Dit is FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er vierde door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Knopen Lunet en de Meer 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Rotterdam-Feyenoord en Rotterdam Centrum 2 kilometer op de parallelbaan.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 Zeggen, wij tekenen, zeer goedemorgen, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Irene. Goedemorgen. We, we zijn er weer vanuit Hotel Hoogland, natuurlijk. De techniek vandaag is in handen van Daniel Leffert. Redactie van dit programma, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie van Gerry Rutte. En de koffie komt vandaag van Yvonne hier in Hotel Hoogland. Irene en ondertekende Rob Peter, ze dus gaan vandaag het programma presenteren. Irene, wat gaan we allemaal doen deze ochtend?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 Ja,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 ...zal door menigen en ook nog wel eens een, een klusje... ...en daar worden gewerkt of gedaan. Nou, hoe zit dat, hoe zit dat met, met, met jullie personeel... ...als ik uh, niet al te intieme vragen stel? Want ik, bedoel, ik kan me voorstellen... ...dat, dat die mensen dan... Uh, uh, ...niets doen. Zijn dat dan mensen... ...die in vaste dienst zijn en die dan... ...in die periode gewoon bij jullie werken? Doorwerken in de loods... Uh, ...met allerlei uh, activiteiten? Of zijn dat ook mensen die dan gewoon ook stoppen... ...en dan weer terugkomen in februari?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 uh, dat werkt gewoon het lekkerst En ook voor ons gasten is dat gewoon een bepaald ja. soort herkenning weer. Ja, dat is wel heel ja. erg belangrijk. Hè? Dat je een ja. groep mensen waar je kunt op rekenen. Met hele drukke dagen. Dat je ook weet dat je ervan op aan kan dat ze alles doen wat je graag wil. Ja, het dat een zin hebben. is een compliment waard hoor, voor de medewerkers ja, van zeggen. Bij deze leuk. is dat genoteerd ja, voor ja, ze. Ja, leuk. Ja, dankjewel. <laughs> ja. Ja. Klein bonus als afscheid. Ja. Ja. Ja. Nou, dat doen we met een feestje voor ja, de ja, medewerkers. Het ja. is als afsluiter. Hebben, ja. een aantal jaren, ja. Ga je dan zelf wel naar de zon als je op vakantie gaat? Ja, we gaan allemaal individueel uh, is eigen weg lekker naar een zonnige bestemming om. Uh,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 denkt van, nou, die moet ik even opschrijven, want dat kan ik dan volgend jaar wel weer uh, gaan doen. Ja, of, of is het tijdens de vakantie regelmatig Fototjes foto's. Over en... Ja. Ja. Ja, ja, ja. en we zijn eigenlijk al de afgelopen maand al druk bezig, ook met de voorbereiding voor volgend jaar. Ja, want je moet dingen natuurlijk de gaan, van dat, tevoren, uh, de boeken ook, hè? Ja. Veel we zijn de... eigenlijk met drie maanden dicht, november, december. Ja, het is eigenlijk nee, helemaal niet zo ja, lang, hè? En, uh, Mensen denken van, het is een half jaar uh, vakantie, nee, ja, maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Nee, dus ergens rond half februari, de derde week februari, gaan we weer open. Ja. En dan is die tijd in de winter ook zo weer voorbij. Ja, ja, te maar, ja, ja. maar je doet wel vaak leuke ideeën op als je elders bent of in een vakantieland bent waar je dingen ziet. Bij een paviljoen kijk je toch altijd van ja. hoe ziet het eruit hoe is het met de uitstraling. Ja, nee. Wat zijn leuke dingen die je misschien kan kopiëren? of uh, op jouw je manier kan invullen. Oh. Ja. Je, ja, ik, kan, ik, kan. Ik, ik vraag me dan ook af uh, zijn er echt dingen die je uh, um,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 Ja. Zelf uh, ja, je moet je ontwikkeld en tijd erin leggen. Ja. Dat, uh, zoals je dat Mensen zal. zijn ook gewend. Hè, ja, maar het is ook, we, hebben met, we zijn dan met z'n vier. En dus Andrew, onze andere collega, die uh, is heel creatief in die zin. Die komt eigenlijk uit een Timmermanswereld als achtergrond. Een veel gedaan hè? vroeger, waardoor je een heel aantal. Uh,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 Zeggen, want ja. je krijgt dan natuurlijk misschien toch wat meerdere bezettingen op ja. een avond, hè? Ja, we, ja we proberen niet in shifts te berken, ja, dat ja, vinden we dat niet leuk, zo... Ja. Nee, en dat uh, is lastig, hè? Ja. Het moet geen rush worden. Nee. Het moet een leuke avond en een gezellige avond worden. Nee, familie, komt ook familie. Ja, ja, ja, want als ja, iemand dat afscheid van het seizoen komt nemen bij jullie is het niet leuk als je zegt van nou maar acht op de komt knok. de tweede nee, shift, maar zou je eten? Nee, maar, ja, ook eten, nee. Want <laughs> nee, maar dus dat werkt toch nee. niet lekker. Dat is nee. Uh, nee. Dus, uh. nou, dan lekker gaan we maandag afbouwen. Lekker gevoel toch, dat dat in ieder geval ook aanslaat en dat je ja vaste gasten het leuk vinden om op deze manier van jullie afscheid te nemen, althans voor het seizoen dan. Daarna weer met uh, frisse... Moet verder. Dus we, moeten, nou, we zien de advertentie wel weer verschijnen. Het openingsmenu gaan we gewoon weer uh, ja. aankondigen zoals we dat de afgelopen jaren ja, hebben gedaan. Dat jullie niet vergeten. Ja. Dan uh, geef even gewoon een seintje. Ik krijg van, een gewoon ja. dus, uh, ja. <laughs> leuk. Dan melden wij ons vanzelf alweer ja. om uh, jullie hier naartoe uh, te laten komen. Ja, nee, nou, lessen, nou, bedankt goed. dat jullie hier waren. Ja, een ja, hele fijne vakantie. Ja. He? Dus geniet ervan. Zolne van de Een mooie winter gewenst. Wij gaan luisteren naar de muziek. Ja. En we, zijn ja, we zijn weer terug. terug. En uh, wat was dit? Dat was uh, Robert uh, Greyband met Don't Be Afraid of the Dark. Nou, ik ben niet bang in Nou, dus We zijn niet bang in donker. donker. Helemaal niet. Wie zegt niet bang in het donker? Arland Berg tegenover ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Met een uh, nieuwe buitenkantraadspit uh, geworden. Ja. Even, even een stapje terug. Wat is dat nou precies? Uh, kijk, uh, we hebben verkiezingen gehad. Ja. Daar heb ik me op de kandidatenlijst uh, laten zetten voor het tweede jaar. Plek nummer 5.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 ...dat je ook een toekomstige persoon betrekt bij de politiek. Dus dat heeft het tweede aspect. Maar het eerste aspect is dat je dus wat breder kan werken. Want als je een eenmansfractie bent of een tweemansfractie, ...en kijk als een D66 of oude partij in dit geval... ...en vroeg was het, het VVD met vijf zetels... ...dan heb je al een brede fractie en dan kan je werk verdelen. Maar als je een- of tweemaal bent... ...is het heel prettig om wat werk te verdelen. Is dat dan ook een, een soort... Uh, ...als er iemand bijvoorbeeld ziek is of, of uh, niet uh, beschikbaar is... ...en Die... er zou een raadslid moeten zijn... Dat jij dan ja, maar alleen komt? maar bij commissievergaderingen. Niet ah. bij een echte raadsvergadering. Ik ja, mag nou, als buitengewoon mag raadslid plaatsen. niet, niet in een, op een raadsvergadering ja, deelnemen. Maar... worden al die mensen op persoon gekozen. Precies. Ja. ja. ja. ja. Dus... Uh, maar kijk, ik mocht dus dan uh, er nog niet bij zitten. Want we hadden tot op heden altijd het systeem één buitengewoon raadslid. Ze hebben nu iets nieuws verzonnen in deze periode. Drie commissievergaderingen in de maand. Eentje voor samenleving, eentje voor middelen en eentje voor ruimte en economie. Uh, terwijl we vroeger...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 dat ik het eigenlijk in het centrum ook erbij wil betrekken. Alleen op de zondag. Gratis parkeren in heel Dat was mijn eerste idee. Uh, dat is ook duidelijk. hè. Ook naar de buitenwacht toe. Dan doe je het als marketing gebruiken. Dan kan je ja. dus heel groot in het en te houden dagblad zetten. Dan ga je ja. de ondernemersvereniging benaderen. De strandpachtsvereniging. De ja. visvent strandplaatshouders. En dan ga je met z'n allen een goede advertentie zetten. Ja. Zondag, vier maanden lang, elke zondag gratis parkeren. Men praat erover hoor. Ik bedoel, dat is binnen no time, is dat wijd ja. in Nederland bekend. Dat zondag, ja. zondag ja. gratis parkeren is ja. ja. En dan dus, komen ze. Maar ik heb die dan toch niet uh, kunnen indienen. Ik heb een ander initiatief raadsvoorstel uh, ingediend. En dat is het gratis parkeer, winterparkeer op de boulevard. Hoe we dat altijd hebben gehad. Het is ja. de laatste twee jaar is dat uh, uh, ons ontnomen. Daar heb ik erg tegen geprotesteerd. Ja, maar dat is, heeft niet is, geholpen. Een bezuiniging, hè? Ja. Uh, ja, maar het is zo jammer dat je dus niet... De Getallen. Er wordt nu dus weer gesproken. De ene partij die zegt dat het 60.000 euro oplevert. Wij als CDA menen dat het 90.000 euro aan de gemeenschap oplevert. Volgens de cijfers die wij uh, is, hebben. Het is niet en... zo moeilijk om dat exact boven water te krijgen, lijkt mij. Ja, maar toch uh, uh, zinkt dat heel erg rond. Want uh, de, uh, ik weet niet meer welke partij ermee kwam. Maar de, de derde partij komt dus weer nu. Het levert 150.000 euro op. Volgens mij was dat de d 66 het zijn allemaal gemeenteinkomsten. De periode is bekend. Ik kun je gewoon bij elkaar optellen nog op vijf euro nauwkeurig exact wat, wat Ja, maar is, we, wat, wat wij goed inzichtelijk moeten hebben, dat is ja. dus nu uh, mijn spel deze week. Ja. Ik wil dus heel, heel graag boven tafel hebben welk gebied levert hoeveel op in welke periode. Dus we ja. moeten echt precies weten ja. wat is het winterparkeren ja. op de boulevard. En dan uitges uh, niet parkeerplaats Zuid erbij, niet het centrum erbij, alleen die meters oh, nee, op de boulevard. De boulevard. Ja. Wat levert die vier maanden op? Want dat moeten ze toch zo kunnen opleveren. Dat had je gehoopt, ja. ja, dat ja kijk, en, maar dat legt logisch. ook aan of het, ja, het is heel logisch. Maar uh, het, is, uh, het is, mij nog niet gelukt om dat nu ja. boven tafel te krijgen. Kijk, al die en, apparaten zijn kassa's, hè? Zijn Ja, ik snap het wel. Met pinapparatuur. Ik snap wat je zegt, ja. maar ambtenaren moeten ook ondernemer denken en die ja. moeten mij helpen met die cijfers aanleveren. En ja. het, het lukt mij nog niet zo. Maar kijk, mijn grootste doel is de komende tien dagen ja. wil ik het voor de kraak krijgen het winterparkeren. Dus de eerste stap hè. Ja. Daarna gaan we wel in uh, volgend jaar misschien met meneer uh, de wethouder Geert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 je zou zeggen, ja, je vergeet het dorp weer. Nee, het dorp wordt niet okay. zomaar vergeten... want de mensen gaan het hopelijk het rondje dorp weer lopen. Ja. En ze kijken niet op hun horloge. Ze kunnen ergens ja. zo een bakje ja, koffie pakken. De, de bakken. reden waarom mensen aan de boulevard blijven hangen vaak... is, is omdat je dan de meter door De meter, die meter is best wel stevig, laten we ja, maken, eerlijk zijn. 2,20 2 uur 20 per uur. Ja, dus uh, ja, het, door, dus uh, het lijkt weer dat we nu alleen maar... voor de visboeren en de strandpachters bezig zijn. <lacht> maar dat is niet zo. Je moet toch iets breder kijken. Het, de, de, de bal is aan het rollen. We willen echt als marketinginstrument het laten gebruiken...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 En dan zo terug via de zee, zee ja, Het weer is het rondje dorp. Ja. Het, het, het oude rondje, rondje dorp. dorp. Ja. Dus dat is dan ook te hopen dat gehad. dat gaat werken. Dus, uh, dat, doe, dat doe je zelf ook. Ja, het klinkt simpel. Maar we moeten dus... Kijk, uh, uh, we, we, we hebben dus afgelopen overtuigen. week... We hebben afgelopen week... Nou, eigenlijk de VVD. We hebben afgelopen week de commissievergadering gehad. Ruimte in economie. En daar is er dus uh, ruim besproken. Het was heel erg fijn. Want ik dacht eigenlijk van in de nieuwe stijl commissievergaderingen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 Gewoon het parkeren als instrument willen gebruiken. Gewoon een goedkope trief in de wintermanen. Ja, maar dat neem uh, niet als marketinginstrument. Maar het ja. werkt alleen als marketinginstrument, denk ik, als je echt zegt, het is gratis. Ja, maar als je twee kwartjes doet, is het ook wel... Uh, kijk, Schalkwijk. Mensen gaan nu heel veel naar Schalkwijk. Korten ja. het parkeren maar 50 cent. Ja, 50, dus het is ja. toch wel een marketinginstrument. Ja, okay. Dus, weet je, je, het hoeft niet altijd voor niks. Maar, is, maar is, dat, dat, lijkt me, dat lijkt me veel lastiger. Want uh, het instellen van al die automaten... Dat is het ook. Twee ja, kwartjes... Ja, en vooral dat is het ook. Want daar zijn ook weer zoveel kosten aan verbonden. Uh, ja, dus uh, maar toch moeten we eens gaan, uh, gaan in de. Het uh, loopt volgend jaar misschien wel. is gaan nadenken. Hoe zien we dan een marketinginstrument. En hoe levert het wel de gemeenschap genoeg op. Want zou je is natuurlijk een permanente uh, situatie moeten maken. Nou ja. Je kan natuurlijk een tarief voor de zomermaanden hebben. En een tarief voor de wintermaanden. Dus zomer zou je misschien wel. 5 cent of 10 cent of 20 cent kunnen verhogen. Ja maar als ook je... niet zo heel veel meer. Want dan denk ik. Het nee is tuurlijk je moet het niet onbetaalbaar. Mensen op er, uh... Tuurlijk dat is ook zo. Maar Zowel, in de, in de zomer komen. wordt er toch geparkeerd. op De boulevard. Dus als je dus als marketinginstrument gaat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 dat het altijd zo was, maar in 2002... is mag naar plaatsenpersoon gaan in Amsterdam, 12 jaar geleden. En in 2007, dan is de koopzondag landelijk vrijgegeven. Toen begon Amstelveen één keer in de maand. Daarna Amsterdam één keer in de, in de maand. Halen één keer in de maand. En nu is het gewoon goed. Alles is open op de zondag. En dat is een nekslag voor een badplaats geweest. En niet alleen de badplaats, maar ook de zwarte markt. Die Meuboulevard, Beethovenwijk ja. was was gigantisch vroeger. Nu is die Meuboulevard helemaal naar de, naar, het de, dicht, de, nee, nee, kort nee. gezegd naar de kloten, weet je. Het, het klinkt een beetje gek, maar het, het is helemaal helemaal stuk gemaakt, omdat je vroeger had je altijd wandelaars of op de Meuboulevard, of op, in, in een badplaats. Ja. En dat missen wij en we hebben ook geen alternatief uh, voor mensen. Wat bieden wij als Antwoord, weet je? We hebben die paar winkels, maar we hebben ook een grote leegstand. We moeten weer ja, proberen. Ja, ja, ja, ja ondernemer ah, te denken. Dat, dat hoor je ook mensen wel zeggen die in het dorp komen. Ik, ik, ik hoor altijd, uh, mijn oren staan altijd wijd open als ik loop ook. En dan hoor ik mensen wel dingen zeggen van, nou het, de, de kwaliteit <laughs> is wel achteruit gegaan ook ja. met uh, de soort winkels. En, ja, dus maar hoe kan je het stimuleren? Ja. Hè? Dus ja, je moet. Ik, ja. ik kan een ander mooi voorbeeld geven. Ga maar eens naar Noordwijk toe, hoe dat er nu uitziet. Ja. Dat is echt heel erg. Zoveel leegstand. Ja. Heel de hele passage staat helemaal leeg. Ja. De pleinen zijn leeg. Dus ja, de... maar er zijn nu ook zorgen zorgende ontwikkelingen op de Kerkstraat. Ik hoor nu al berichten dat er weer een grote leegstand in de komende maanden komt ja. in, de, in de Kerkstraat. Dus, uh, dus ja, hoe kunnen we proberen Zandvoort weer iets op de kaart zetten. En Volgens mij is dit een klein middel. We zijn een ja. ondernemend partij als CDA. Weet je, met Peter Tromperin als voorzitter ondernemersvereniging. Ik ben erg actief ondernemer, dus... Uh, maar hoeveel kans maakt dit? Nou, dan, het, dan het maakt een uh... goede kans. Als ik zorg dat we een goede dekking kunnen hebben, dan is de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 En, uh, en dan is, dat is de uitdaging voor de komende week. En als we dat voor elkaar hebben, dan, uh, dan uh, tel ik misschien wel die 10 zetels die met me meegaan. Dus, denk, uh, denk je dat het uh, zeg maar voor de ambtenaren waar je dan afhankelijk van bent... Uh, erg ingewikkeld is om dat boven water te halen? Of is dat gewoon een nee, dat denk niet het niet. Nee, als, om, het een uh, wil is, als het een wil is, dan uh, moet het nu uh, deze week boven tafel komen. In ja, ja, ja. ja, politiek, is, mogelijk, politiek is, er, is er dus erg veel interesse. De OPZ die, uh, gaat het ook, naar mijn gevoel ook wel steunen. Nou, dat is de grootste partij, het grootste partijmoment in Zandvoort. Ja. Als die dekking er maar is, dat is even essentieel. Als ja. wij die dekking kunnen aantonen voor de komende. binnen die tien dagen, dan hebben we dus de Open Ik ga het misschien dan om. GBZ hadden we al. PVDA hadden we al, CDA hadden we al. VVD die staat niet onwelwillend er tegenover. Mits, dus mits er dekking is, dus er is. en uh, uh, uh, uh, we kunnen geen dekking hebben door OZB of zo te verhogen. Dat snap ik ook nog wel. Maar uh, parkeren als marketinginstrument. Nou, ja, en dan heb mooi. ik een mooie initiatiefraadsvolg ingediend. Ja. Dat, uh, dan gaan we dat door naar we de wel. volgende. We gaan nog veel van je verwachten als ik het zou horen. Je bent redelijk enthousiast. Ja. <laughs> dat is mooi. bedrijventerrein moet nog komen. Ja, ja, plan, zeggen, dus, dus nog ik heb die, nog zoveel uh, initiatiefraadsvoorstellen. Dus. Ja. Ja. Nou mooi. Ja. Dit was Arland Berg van de CDA. Buitengewoon Raad. raadslid. Hey, heel veel succes. Ja. Dank jullie voor de tijd. Ja, en, uh, wij Wie weet volgende maand voor mijn nieuwe initiatief. We gaan je ja. volgen. <laughs> nou goed ja, je kunt je altijd melden ja. bij ons als je iets bijzonders te hebt. Ja, alleen dan moet je tijd hebben om die zaterdagochtend hierheen ja, te komen. Zaterdag is nee, we wel een begrijp. drukke dag meestal. Een, een drukke dag natuurlijk. Ja, het ja, we gaan ja. luisteren naar de Eagles. Fijn weekend.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 die dingen allemaal. Ja, dat, dat zijn allemaal nou, dingen wat, waar de mensen wat, wat, toch wat ondersteuning in hebben. Uh... Ja, wat dat betreft zitten jullie wel natuurlijk in een hoek waar de klappen vallen. Uh, want je hebt het alcoholverhaal met leeftijden, je hebt het roken. Het roken ja. he? En daarna heb je nog, daarnaast heb je nog een enorme met en regelgeving om überhaupt de deur open te mogen doen. Waar je zei. <laughs> ja, dat... dus het, het wordt er niet makkelijker op gemaakt uh, in Nederland. Uh. Nee, dat klopt. Uh. Ja, ja, we, we hebben met die, hier in Zandvoort hebben we dan met die, met die regelgeving hebben we toch ook. Uh, want we hebben een, een heel goed overleg ook met.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 En dan. dan en en, en dan wat zijn dan dus... de speerpunten, zeg maar, die, die van beide kanten. Want ik neem aan dat jullie allebei. bepaalde dingen heel belangrijk vinden. En, en dat moet wel bij elkaar zien te komen, natuurlijk. Ja, dat, dat, klopt. Dat, is niet altijd, dat klopt. Dat lukt niet altijd. Maar we komen in ieder geval. we, we kunnen wel ons zegje zeggen. En dat, ja, wat, wat is dat. Uh, we zitten nu, natuurlijk, een klein beetje. Nu met die. pakken we nog even terug op dat, ja. op dat 18. Niks, niks 18. Um, dan.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 we zijn een onderdeel van. En, ja. en, maar we, we hebben wel een, een hele grote backup ja. aan, aan ondersteuning ja. op landelijk gebied. Want dat is. Uh, oh ja, en, dat, en dat gaat tot in Den Haag aan toe. Want uh, er zitten ook bij de in Nederland zitten weer weer, ja. laten we zeggen maar even hobby, uh, lobbyisten. Ja, die die ja, ja, Want je komt zelf uit Zandvoort. Dus je, ja, nee, daarom. In elke en, plaats heb je natuurlijk mensen die betrokken zijn bij de uh, bij ja, Horeca Nederland. Wij, wij, zijn, wij zijn betrokken bij Zandvoort, ja. maar we pakken dan de dingen mee die we kunnen gebruiken. Land. van... Uh,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 En dat is met dat het roken hetzelfde verhaal. Kijk, natuurlijk, we, we maken niet de wet voor de voor de ondernemer. Als een ondernemer denkt van, wat ah, jullie, uh, ik ben wel lid van jullie, maar het zal mij worstwijzen. Hmm. ja, dan uh, zij het zo. Dan kunnen wij daar ook, we kunnen niet dwingen, maar het is toch een, een ding om ook voor de collega's om het om het zo, zo leuk mogelijk te houden. Ja, ja, ja, ja, ja. Is dat, uh... Heb je van de horeca mensen eigenlijk uh, iedereen lid of? of? 80%? Hoe zie je zit dat? Mm, nou, nee. Um, kijk, we zitten met, een, uh, met ongeveer een 80, 1,82 leden in Zandvoort. In Zandvoort. Maar, en daar dat, dat hebben we dus een stel uh, een heel groot gedeelte. Is daar ook de strandtenten van, die uh, ja. zijn lid. En er komen er, stapje voor stapje komen er steeds meer bij ook. Dat is, hm. dat, maar ja, ik denk, ik denk niet dat dat.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 Eigenlijk een klein beetje via de zijlijn. omdat we daar niet direct. Ik was daar niet direct bij betrokken. maar ik heb dat van Raymond van Duin, de voorzitter. en uh, Ivo Berkhoff, uh, de regio-adviseur van Horeca Nederland. En um, ja, dat ging in de, dat liep een beetje stroef in het begin. en. Uh, Ivo Berkhof, die is uh, afgelopen week ook bij uh, het OPZ geweest. en Het had ook met afspraken te maken dat die allemaal een beetje ad hoc genomen werden. En ja, dan kan je, kan je niet iedereen zomaar weer aan tafel krijgen. En dat is nu lijkt dat een beetje structuur te krijgen. En dan, uh, ja, nou, daar staan we ook open voor. Op, daar staan we open uh, voor. Kijk, als het OPZ, dat de is natuurlijk het platform, is dan af. En dat we dan nu met een nieuwe club daar verder mee mee kunnen gaan. Dan gaan we gewoon gaan we kijken Moet. hoe dat uh, loopt. Vindt goed. Ja. Gaat de goede kant op. Nick Rietkerk, bedankt voor je komst. Dankjewel voor je komst. Ja. Jullie bedankt. En wij ik, gaan uh... tot aan de reclame en nieuws luisteren naar Toto. Oké. Okay. Hey.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 Ja, dan, uh, dan hebben we op uh, 11 oktober Saskia Larro. Zij is een trompetiste en Warner Bird, dus een zanger. En zij treden samen op in het café het Juttertje bij Talassa. Dat is uh, vanaf 4 uur en de toegang is gratis. Mooi. En dan dat gaan we nu tussen. Uh, even stoppen met de agenda. Want Daniel die geeft streng aan dat we ja, moeten stoppen. Ja, we moeten eruit voor de reclame en het nieuws. En het laatste stukje muziek. Tot straks ja. naar de tips. I won't consider you a ja. friend You